Deze simpele woorden, die bij mij op dat moment nog helemaal geen angst laat staan een huivering opwekte, kwam mijn ontmoeting met de seinwachter tot stand. Elke herinnering aan deze ontmoeting kan mij nu, twintig jaar later, nog steeds onrustig maken. Al op het allereerste moment was me iets bijzonders opgevallen. Toen de seinwachter mij hoorde roepen, stond hij diep in dat sombere ravijn voor de deur van zijn seinhuisje. Gezien de aard van het landschap zou me verwacht hebben dat hij niet kon twijfelen uit welke richting mijn stem kwam. Maar ik keek niet naar boven, naar de rots van waar ik riep. Nee, hij keek recht het diepe, donkere gat van de spoortunnel in. Pas na enige tijd wendde hij zijn blik van de spoortunnel af. Ik keek omhoog en zag me eindelijk staan. Hallo daar beneden! Is er ergens een pad zodat ik bij je kan komen? Op datzelfde ogenblik begonnen de grond en de lucht te trillen. en er denderde een trein voorbij. waarbij ik terugdeinsde alsof het langs suizende gevaarte mij in de diepte had kunnen trekken. Toen de rook opgetrokken was, herhaalde ik mijn vraag. Is er ergens een pad? Waarop hij naar een punt wees... 300 meter verderop. Ik ontdekte een zigzagpad dat ruwweg in de rotsen was uitgehouden... en buitengewoon stijl naar beneden liep. Toen ik uiteindelijk beneden aankwam... zag ik dat de seinwachter tussen de rails stond... waarover zojuist de trein gepasseerd was. Hij schreef me op te wachten. Een donkerharige man... Met een bleke gelaatskleur, een zwarte baard en zware wenkbrauwen. Er gierde zo'n hevige wind door dat ravijn dat ik het er kiel van kreeg. En het gevoel beving mij dat ik niet meer tot de levende behoorde. Toen ik de seinwachter dicht genaderd was, bewoog hij eindelijk en hief hij zijn hand op. Maar hij bleef met een merkwaardige blik in de richting. Van een fel rood licht voor de ingang van de spoortunnel staar. Hij riep de afschrikwekkende gedachte bij mij op: dat ik niet met een mens, maar met een geest te doen had. Toch liep ik door. Je kijkt alsof je ergens bang voor bent. Ik vroeg me af of. of ik u al niet eens eerder ontmoet had. Waar dan? Daar, in de tunnel, bij dat rode licht. Mijn beste man. Wat zou ik daar dan doen? Ik ben er nooit geweest, dat zweer ik, je. Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Na het eigenaardige begin van ons gesprek... nam de seinwachter vrij abrupt een meer ongedwongen houding aan. Heb je veel te doen op deze eenzame post? Het uh, is een verantwoordelijke functie, maar echt veel werk is niet. Alleen... Je moet altijd alert zijn. Je kunt op ieder moment door de elektrische bel gewaarschuwd worden. En soms zijn die signalen van levensbelang. Maar het is hier nogal guur. Wilt, wilt u even binnenkomen? In het zijnhuis brandde een haardvuur. En er bevonden zich een telegraaftoestel en de elektrische bel die de seinwachter net had genoemd. Op een lessenaar lag, tot mijn verbazing, zelfs een dik boek opengeslagen dat een nogal wetenschappelijke indruk maakte. Ik zie dat je zelfs leest. Dat komt vaker voor bij mensen met dit soort werk. Ik heb de tijd om te lezen. Toen ik jong was en nog kans had op een goede carrière... heb ik helaas lichtzinnig geleefd en ben verafgezakt. ...tot het te laat was om nog terug te kunnen. Excuseert u mij. Een dik boek. 800 pagina's. Een opvallende titel. Over geesten... Regiesverschijningen. Weet u, meneer? Er zijn meer mensen zoals ik met een goede algemene ontwikkeling... die op dit soort plaatsen terechtkomen. In werkhuizen, bij de politie, zelfs in het leger. Dat ik mijn kansen vroeger niet heb aangegrepen... kan ik niemand verwijten behalve mezelf. Ik zit hier al 25 jaar, meneer. Ik zal hier wel blijven tot... Tijdens het gesprek had ik net de indruk gekregen... dat ik me geen veilige persoon voor zo'n zware post zou kunnen indenken... toen hij plotseling lijkbleek werd en abrupt opstond. Ik kreeg de indruk dat hij een bel hoorde. Hij ging opnieuw buiten naar het rode licht kijken. De deur liet hij ondanks de wind openstaan. Toen hij terugkwam, deed ik een voorzichtige poging... meer over die vreemde gang van zaken te weten te komen. Ik zou zeggen, zo te zien ben jij een tevreden man. Dat ben ik inderdaad geweest. Hoezo, geweest? Ik zit nu in moeilijkheden, meneer. Ik zit in moeilijkheden. Wat voor moeilijkheden? Ik kan het lastig uitleggen, meneer. Het is heel lastig. Heeft het te maken met de dingen die u in dat dikke boek leest? Laat mij u één vraag stellen, meneer. Waarom riep u daarnet, hallo daar beneden? Oh, oh, oh. Ik weet niet eens meer wat ik precies heb geroepen. U gebruikte precies die woorden, meneer. Dat, dat, dat, dat zal dan wel. Had u niet het gevoel dat deze formulering, u op de een of andere bovennatuurlijke wijze was ingegeven? Uh, nee, nee. Mag u een dringend verzoek doen? Als u nog eens naar beneden komt, wilt u dan niet meer naar me roepen, meneer? En even leek het op een stille hint, bedoeld om mij te laten vertrekken. Maar toen ik nog wat doorvroeg, kon de seinwachter niet langer voor zich houden wat hij allemaal had doorstaan. Ik schijn u er net voor iemand anders te hebben aangezien. Voor wie dan? Dat is het hem juist. Ik heb zijn gezicht nooit gezien. Op een avond hoorde ik iemand schreeuwen, hallo daar beneden. Ik liep meteen naar buiten en ik zag een man bij het rode licht voor de ingang van de tunnel staan. Hij hield zijn linkerarm voor zijn gezicht en zwaaide heftig met zijn rechterarm. Zo, alsof hij zeggen wou, in godsnaam maak ik de baan vrij. Daarna schreeuwde en gilde hij als een uitzinnige: kijk uit, kijk uit. En opnieuw, hallo daar beneden. Ik holde naar de tunnel en kriep: wat is er, is er iets gebeurd? De man hield nog steeds zijn arm voor zijn gezicht. Toen ik vlak bij hem was en mijn hand uitstrekte om zijn arm weg te trekken als hij plotseling verdwijnen. In de tunnel? Nee. Ik liep met mijn lamp in mijn hand 500 meter de tunnel in en ik zag niks behalve de vochtige muren. Dan moet het gezichtsbedrog geweest zijn. Met een lantaarn heb ik ook de omgeving van het rode licht afgezocht. Maar niets. Maar beste man, luister eens naar het gieren van de wind in dit onnatuurlijke dal. Mijn verhaal is nog niet afgelopen. Nog geen zes uur na de verschijning gebeurt op deze lijn een vreselijk ongeluk. Weer een uur later werden de doden en gewonden door de tunnel gedragen. Men legde ze... Men legde ze precies op de plaats waar ieder de gestalte had gestaan. Het klinkt huiveringwekkend. Een vreemde samenloop van omstandigheden. En dit alles is precies een jaar geleden gebeurd... Exact zes maanden later. zag ik op een ochtend. weer die geest bij het rode Licht staan. Doodstil. Hij sprak geen woord. Maar hij hield allebei zijn handen voor zijn gezicht. Zo. Uh, Excuseert u mij. Wel, iemand die weent om een dode. En dat had geen verdere gevolgen. Jawel. Diezelfde dag zag ik achter het raampje van een passerende trein grote verwarring. Iemand maakte heftige gebaren naar mij. Ik kon de machinist nog net laten weten dat hij onmiddellijk moest stoppen, ik rende er naartoe. En ik hoorde een vreselijk gildig gehuil. In een van de coupés was er juist een heel mooie jonge vrouw plotseling gestorven. Men droeg haar het rijtuig uit, legde haar op de grond, weer vlak voor het droge licht op de plaats van de geestverschijning. En nu precies een week geleden. Heb ik hem weer gezien. Wat wil die geestje zeggen? In godsnaam maak de baan vrij. Kijk uit. Kijk uit. En dan zwaait hij wild met zijn arm. En mijn bel gaat over. En liet hij daarnet, toen je zo onverwachts opstond, ook de bel overgaan? Ja. Nou, dat bewijst hoe je fantasieën misleidt. Zowaar als ik hier zit, die bel is daarnet niet overgegaan. Ik begrijp best dat u niets niet horen kon. Het signaal van de geest veroorzaakt een vreemde trilling. Die ik ook nooit eerder had opgemerkt. Maar je zag de geest wel toen je daar net zo plotseling naar buiten liep. Ja. ja, inderdaad. Zou je nu naar buiten willen gaan om te zien of hij er is in mijn aanwezigheid? Ja, ja dat is goed. Ik zal je voorgaan. Ik moet hem bewijzen dat hij zich vergist. En? Kerel? Zie je hem? Nee. Nee, ik... Ik zie niets. Ik zie helemaal niets. Maar dan moet je toch gerust stellen. Kom, we gaan naar binnen. Zie je nog wel? Hij is verdwenen. Ja. Maar u moet toch begrijpen dat ik mij met de grootste bezorgdheid afvraag... Wat wil die geest van mij? Ik heb al onderzocht of dit boek me enig opheldering kan verschaffen. Maar het helpt me niks verder. Wat zou die geest voor gevaar bedoelen? En waar ligt dat gevaar? Er gaat een vreselijke ramp gebeuren. Maar als ik telegrafeer dat de lijn onveilig is... kan ik geen enkele redelijke oorzaak aangeven... en zouden ze me voor krankzinnig verklaren. Waarom vertelt u me dat niet... Hoe het gevaar voorkomen kan worden. God. God help me. Help me toch. Help me toch. Het drong tot mij door dat ik de zijnwachter in zijn eigen belang tot rust moest brengen. Daarom liet ik de kwestie van de bestaanbaarheid of onbestaanbaarheid van dat soort verschijningen maar buiten beschouwing en verklaarde dat het hem tot een troost zou moeten dienen dat hij zo nauwgezet zijn plicht kon vervullen. Hij kalmeerde. En om twee uur in de nacht stapte ik eindelijk op. Dat ik bij het passeren van het rode licht... een lichte huiver niet kon onderdrukken... en dat ik geen oog dicht zou doen als mijn bed op die plaats zou staan... dat wil ik niet ontkennen. Maar ik vroeg mij vooral af wat ik nog verder zou kunnen doen. En ik besloot de seinwachter de volgende dag nog één keer op te zoeken... en hem het voorstel te doen samen naar de beste arts uit de omgeving te gaan. De volgende dag was het heel helder mooi weer... en de zon was nog niet onder... toen ik opnieuw het pad naar het zijnwachtershuisje nam. Ik keek naar beneden... het ravijn in. Nee, mijn God. Dat geloof ik niet. Dat bestaat niet. En ik kan niet zeggen... Hoe ontsteld ik was toen ik bij de tunnelopening de gestalte van een man zag staan die zijn linkerarm voor zijn ogen hield en intussen met zijn rechterarm heftige gebaren maakte. Maar opeens zag ik dat de man bij een groepje andere mannen hoorde voor wie hij het gebaar scheen te reconstrueren. Zo vlug als ik kon, daalde ik het rotspad af. Wat is er hier aan de hand? Er is zojuist een seinwachter om het leven gekomen, meneer. Toch niet de man die in dat huis woonde? Dat kunt u zelf misschien het beste beoordelen, meneer. Hij ligt onder die deken daar. Vlak bij dat rode licht. Zijn dus gezicht het is niet vermengd. Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd, man? Hij, hij werd door mijn locomotief gegrepen, meneer. Hij bevond zich om een duistere reden midden op de spoorbaan. Bij klaarlichte dag. Ik zag hem vanuit de tunnel... In de verte als een klein figuurtje bij de uitgang staan. En ik liet onmiddellijk mijn stoomfluit gillen. Daar bleek hij geen aandacht aan te schenken. Toen ik vlakbij hem was, schreeuwde ik hem zo hard als ik kon een laatste waarschuwing toe. Wat riep je precies? Ik, ik, ik schreeuwde, hallo daar beneden. Kijk uit, kijk uit. Maak in godsnaam de baan vrij. Het was vreselijk. Ik bleef zo zo'n uitzinnig aan het roepen. Tenslotte... Ik liet het net al even aan mijn collega's zien... ...hield ik mijn linkerarm voor mijn gezicht... ...om het ongeluk maar niet te zien gebeuren... ...en bleef tot het laatst heftig met mijn rechterarm zwaaien. Het heeft allemaal niet geholpen. Het heeft allemaal niet mogen helpen. Ofschoon ik niet veel aandacht zou willen besteden... ...aan welk bijzonder aspect van deze geschiedenis dan ook... ...wil ik toch even memoreren... Dat de waarschuwing van de machinist: maak in godsnaam de baan vrij. niet alleen bestaan had uit de woorden die volgens de seinwachter door de geest waren gebruikt. maar dat letterlijk dezelfde woorden in mijn eigen gedachten waren opgekomen. toen ik hem die gebaren vanaf de hoge rotsen had zien maken. U heeft geluisterd naar het hoorspel De Zijnwachter van Charles Dickens. Bewerking Leon van der Zanden, vertaling Hans Bronkhorst, techniek Martin Schuurman en Ferry van Nimwegen en regie Johan Dronkers. U hoorde de stemmen van Wim Kouwerhoven, Paul Deen en Hans Hoekman.